Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Londen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor de vrijlating van de anti-islamactivist Tommy Robinson. De organisatie zegt dat er zeker 20.000 mensen... naar het centrum van de Britse hoofdstad zijn gekomen. Bij de manifestatie waren verschillende sprekers... onder wie Geert Wilders. Robinson kreeg onlangs 13 maanden cel... omdat hij als burgerjournalist opname had gemaakt bij een rechtbank... waar een zedenzaak bezig was met 29 Brits-Pakistaanse verdachten. De activist werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing. De Iraakse man die wordt verdacht van de moord op het Duitse meisje Susanna heeft bekend. Dat zegt de Koerdische politie die hem heeft ondervraagd. De 20-jarige asielzoeker was gevlucht naar Irak waar hij gisteren werd opgepakt. Hij is nu onderweg naar Duitsland. De G7-top in Canada loopt op zijn eind, maar president Trump is al vertrokken zoals vooraf ook al was gezegd. In een verklaring voor zijn vertrek zei Trump dat de handelsvoordelen die andere landen op Amerika hebben, langzaam maar zeker worden rechtgetrokken. De allereerste Bond Girl is overleden. Eunice Gessen speelde in 1962 Sylvia Trench in Dr. No. Gessen was de enige Bond Girl die terugkeerde in een tweede film. In From Russia With Love speelde ze weer de rol van Trench. Het was zelfs de bedoeling dat het een terugkerende rol zou worden, maar voor de derde film werd ze niet meer gevraagd. Eunice Gezen was 90 jaar. Simona Halep heeft op het tennistoernooi van Roland Garros haar eerste Grand Slam titel veroverd. De Roemeense nummer 1 van de wereld versloeg Sloane Stevens uit de Verenigde Staten in drie sets. De eerste set was nog voor Stevens, maar daarna kwam Halep sterk terug. Het werd 3-6, 6-4 en 6-1. Begin dit jaar verloor Halep nog de finale van de Australian Open. En vorig jaar en in 2014 werd ze ook tweede in Parijs.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 Amy Winehouse en I am no good for you. Ja, en we gaan lekker verder met een, uh, een plaatje van uh, de tzaafri Deal en uh, ja, de Bongo-song. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Welkom bij het uh, tweede uur van Entertainer for You. Tot de klokjes van 7 uur. Heeft u net gegeten? Eet smakelijk. Blijf er buiten, 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook uh, DAB Plus 5C. Blijft dat? Het Safry Duo en de Bongo Song. En uh, ja, we gaan. Uh, we gaan uh, oh, hij, hij houdt er nog niet mee op. Nou, nu wel. We gaan lekker verder met uh, ja, een, een plaatje van uh, B2K. En uh, lekker de gauw houden. En uh, ja, dat waren, uh, ja, waren volgens mij familie van de neefjes van Michael Jackson. En uh, 3T, oftewel uit de jaren 80 waren die. En uh, ja, luister zelf maar. Een bekende hit. Yeah, Bada boom. Yeah, yeah. It's B2K, y'all. fast, sir. Welcome, ladies uh -huh. and gentlemen. Uh -huh. Yes. To the You Got Served family. Sir. Yeah. We're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. You know that. Come on, come on, like what you know. Girl, you're the star of my show. In this club, Popping bubble. The way you're shaking, the serving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your time? Are you leaving with me tonight? Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do the little me, Mommy, I'm just tryna get you in my room And see that big part of me Mommy, shake it like you care for me You know I like it when you do that little dance for me Mommy, I'm just tryna get you in my room And see that big part of This one, I seen Could believe the ass in them jeans To myself, had to think get me room for me up in them jeans Kittle star, you are You up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Damn, you got me beat beat Let me shake it like you don't like it when you do that little dance for me, mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh-huh Let me shake you. Let you. me me you. Let me hold you. Let me hold me hold you. Let me hold you. Let me you. Bada bingo, bada boom And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you out of zoom, I wanna watch your body Swing to the hottest room, I'm tryna slide Behind it when you throw it round So I can ride and grind it when you slow it down I'm Bring it from the top, then take it To the bottom, I'm clinging to your top Trying to make it to your bow, the way you Move is fabulosa It makes me wanna grab you closer You know I like it when you bounce Bounce, throw your hands up and you Bounce, bounce, bounce, on back When I'm pressing ya I'm finna lay the smack down like a wrestler But nobody get it to poppin' like this man can How them girls get it to poppin' on a handstand Mommy shake like you care me You know I like it when you do that little dance for me Mommy I'm just tryna get you in my room And see that big body beat Mommy shake it like you can't for me You know I like it when you do that little dance for me Mommy I'm just trying to get you in my room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 en like us op Facebook. Check www.zfm.zandvoort.nl voor alle informatie. Ga maar weg. Ga maar weg. Het spel is uitgespeeld. Prachtige heer uit de jaren 80. Stop That Train. Van Clint Eastwood en General Saint. En we gaan lekker verder met een, ja, een lekkere gouden oude ook uit de jaren 80. Joshua Tree. Je kent hem vast nog wel. Het uh, dubbele album, tenminste. Dat grote mooie album. Met uh, ja, de heren van U2. En dat op de achtergrond met een eenzaam boompje. With or without you hier bij CFM Entertainment for you. Tot al klokjes van uh, 7 uur. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf erbij. Daarna gaan we ook nog eventjes contact opnemen met Wimmy Wimmy Bauma over zijn, zijn hit, zijn single Blind Vertrouwen See the Light of hand and twist of fate On a bed of nails She makes me waste And I wait Without you With or without you With or without you Through the storm Without you. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jou nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ah. Hey. Kijk me, kijk me aan verder met de, de, de kuss. En dan voel je me beter. Voel je me beter, dan voel je me beter. Kijk me, kijk me, aan als je bedrijft. Voel je me beter, dan voel je me beter oh, hey, hey, hey. Zaterdags zoals altijd dansen Lieve pop Kijk me, kijk me aan als je bekussen Voel je me beter Dan voel je me beter Kijk me, kijk me Aard als je bevrijdt Aan als je de keuze voel je me beter, dan voel je me beter. Kijk me, kijk me, aan als je bent vrij. Gerrit Zoling en dan voel je me beter en we gaan lekker terug in de tijd met de Rolling Stones en do do do da da da da Da, da. Doe doe doe doe, ja, voor de echte Rolling Stone fans, doe doe doe doe, en dat allemaal hier bij uh, ZFM Zandvoort, en dat 106.9, 106, 104.5 op de kabel, en uh, ja, tv-tekst, DAB Plus 5C, en ik heb natuurlijk ook weer iemand in de uitzending, en uh, ja, dat is Wimmy, Wimmy, een hele goede avond. Een ja. hele goede avond. Ja, hey hoe is het met jou allereerst? Ja, goed. Ja? Uitstekend. Ja, mag niet uh, ik heb niks te klaren. Gelukkig. Nee. Hey, en... ja, mooi weer erbij, hè? Ja, dat sowieso. Tenminste, hier schijnt Zonnetje vrolijk. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Ja, super, super. Nou, oké. Okay. Hey, um, ja. We belen even, naar aanleiding van jouw single, Blind Vertrouwen. Jouw laatste single, tenminste niet de laatste single, maar eh, uitgebrachte ja, single. Ja, Ja, <laughs> ja, ja ik uh, moet, uh, moet zeggen dat het liedje ongelooflijk goed doet en uh, dat het overal lekker wordt opgepakt en, ja. Ja, het is een productie van het weer van Hoevelaak. En ja, bij ja, de rooftop Studios. En die kwam met het idee van dit liedje, dit past heel goed bij jou. En ja, dit liedje heb ik dus opgenomen. En ja, ik moet zeggen, ik ben er weer enorm trots op. Ja, dat... Ja, ben jij een bellet zongen? Wat zeg je? Ik zeg, ben jij een bellet zongen? Nee, dat zozeer niet. Maar ik, ik, ik ben wel, zeg maar, gevarieerd, zeg maar. Van, van, van feest tot, tot aan de bellet, zeg maar. Ah, oké. Okay. Ja, want ja. Uh, ja, je zit al een tijdje in het vak, hè? Ja, ik zit uh, in het als het goed is, uh, ja, in oktober, dan, uh, dan zit ik 15 jaar in het vak en we zijn in ieder geval wel mee bezig om daar uh, iets leuks uh, mee te doen en uh, een groot feest uh, zit sowieso in de planning dat ik dat ga doen. Nou, jubileum of... Ja, jubileum zit er ook bij in. En, en, en ja, ook weer een, waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe single. Uh, dus, dus eigenlijk een single presentatie met uh, ja, een jubileum ja, met, uh, optie? Ja, klopt. Ja, ja nee, daar zijn we sowieso mee bezig. Dus uh, het zijn goede vooruitzichten. Ja, en... En, uh, nou, ook uh, Van al die jaren dat ik als, zeg maar, uh, als zanger door het leven ga, uh, ga ik ook uh, voor het eerst, allereerst uh, met, met, uh, met de kerst, ga ik echt een, een nieuwe kerstsingle uitbrengen. Oké, okay. nou daar wachten we zeker op. Dan komt hij ja. ook, uh, ja, voor de eerste in vijftien jaar, zeg maar, ja. dan kom ik met een kersinglaar. Dus ik vond het wel een leuke gelegenheid. Ja, ik ja, had nou ik ja, een tijd op de plank liggen, dus. Ja, ja en vandaag dacht, zijn er niet, uh, niet veel artiesten meer die, uh, ja, eigenlijk uh, uh, toch iets voelen voor een kersing, hoor. Ja, ja, dat ja, ja, ja, heb ik nog nooit gedaan, dus ik, ik, ik ja, het nee, lijkt me hartstikke leuk. Ik had al een liedje, die ligt al meer dan, geloof ik, vier jaar uh, op de plank. En uh, ik ga nou dit jaar... Uh, dit jaar gaat er gewoon van komen, dus... Uh, ja, want de, de meesten gaan het ook digitaal uitbrengen alleen maar en, en, en geen cd's ja. meer. Dus ja, we gaan eigenlijk naar de digitale kant toe. Uh, ga jij daar mee, of...? Ja, je ontkomt er niet aan, zeg ik maar. Het is wel een jammer, hè, dat je niet ja. eigenlijk een, een fysiek exemplaar in handen gedrukt kan krijgen, hè. En als je ergens langs de markt heen loopt, waar een kraampje staat, hè, waar je ja. cd'tjes kan kopen, weet je wel... En... Ja, ja ik, vind, ik vind het nog steeds prettig, hoor, cd's, dus... Uh... Ja, het is, tuurlijk, het is natuurlijk ook fijn, en, ja, auto's, auto's tegenwoordig ook, die worden allemaal al gebouwd met usb aansluitingen en ze zetten alles op een stikje en ja, ja, die kant ga je gewoon op. Ja, de, de cd-speler is eigenlijk overbodig inderdaad. Ja, dat is je, uh, ja. ja, nou ja, als je inderdaad een auto koopt, dan uh, zit er eigenlijk geen cd-speler meer in. Ja, ze zit al DAB+, alles zit er al ja, op, Je kunt ze gek niet bedenken. Nou, ja, nou ja, ja, ja, we zijn eigenlijk verplicht daar niet mee te gaan hè. Ja, ja, je kent die ja ontkomt er gewoon niet aan, dus jammer, maar dat, uh, hey, Sta je nog op uh, grote podia deze zomer? Ja, we gaan sowieso ook uh, daar grote tours uh, met andere zeg maar, radiostations, uh, st ja staan we ook op grote podia's, uh, buiten podia's natuurlijk. En ja. uh, uh, bij mij dan nog in Zwolle, dan hebben we het ook altijd in uh, augustus, hebben we altijd uh, het Zwolle, uh, uh, even kijken, uh, de straatfestival hebben we altijd. Dus, ja. Uh, ja, de, de, de, de, de, de, de Jordaan Festival ja, dat is uh, ook vaak altijd in Meppel. Ja, ik, uh, dit jaar sta ik er niet. Dus uh, wie weet, komt het nog? Oké. Okay. Nou ja, hey, um, ja. Uh, ga, ga je nog, uh, wat zijn je toekomstplannen? Ga je nog een, een album maken of uh, ja, blijf je gewoon ja, lekker singles maken? Ik denk uh, ja, ik zit zelf, uh, ik heb ook al uh, geruime tijd. Ik heb nu al aardig wat uh, singeltjes gemaakt. En dan wou ik zelf een, uh, ook misschien met een jubileum, weet je wel, zat ik ook aan te denken met een verzamelalbum die dan zeg maar het publiek en de fans zelf zeg maar uh, samenstellen. De beste ja. liedjes van, van, weet je wel. En ja. dan weet je dat idee wou ik, uh, wou ik wel gaan doen, ja. Oké, okay. nou uh, zeg ik dus, uh, ja, nou ja, we, we gaan je in ieder geval volgen. We blijven je volgen. Hey, en uh, je site, is die nog up-to-date? Ja, weet je, het is momenteel allemaal Facebook en Instagram en noem maar op. Ook dat soort dingen, dat ga je toch ook verwateren, zeg maar. Ja, dus je eigen site is dus niet helemaal up-to-date meer? Niet up-to-date meer, nee, maar ik heb hem wel. Dat is www.wimibouwer.nl. Ja, zo kunnen ze ook op YouTube kijken natuurlijk. Ja, precies. Precies. Oké, Instagram, zit je daar ook nog op? Heb ik ook nog. En Twitter heb ik nog. Ik, ik, ik heb eigenlijk alles wel. Ah, oké. Okay. Je bent nog helemaal uh, in, in de social media, zeg maar. Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Ook op, op Facebook uh, kunnen ze jou makkelijk vinden, Wim Bauma ja Ja, dat kunnen ze me heel makkelijk vinden. Ah, oké. Okay. Hé, hey, we gaan hem even lekker draaien, Wim. Super. En uh, dan wens ik jou nog een heel goed weekend. Dankjewel. En uh, ja, graag zie ik je de volgende keer misschien in de studio hier. Wie weet, wie weet. Ja, en uh, ja. Goed. we blijven je volgen in ieder geval. Is goed, man. dankjewel hè. Hoi, hey, groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. Ja, Wim, Wim, Wim, Wim Bauma En uh, hij heeft het over blind vertrouwen. Die droom voorbij en alles is verdwenen. Had dit nooit gedacht en van jou nooit verwacht. Ik laat je gaan, ik gaf je alles en wat ik had. Zal de liefde weer vinden Dus vergeet de tijd Hoe het was met mij Ik laat je gaan Ik gaf je alles maar. Dat was dan Wimmy Obama en hij had het over blind vertrouwen, ja. Blind vertrouwen, zei hij, ja, ja ik er blind op de computer, maar hij gaat gewoon door. <lacht> Dat heb je wel eens. <lacht> uh, ja. We gaan lekker door met, met Mike Dane en hij had het over de zomerzon.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 tot in de late uren je alles van je af, zonder een perdoo Al die smoelen nachten, heb je weer even wachten Nu is die tijd weer hier, samen in de zomersloon En dat was hij dan. Mike Daan hè? En eh, samen in de zomerzon. En eh, ja, ik ga een plaatje draaien. En dat plaatje, ja, dat is eh, voor mij wedel. de Zorg dat deze voor jou. Een profiel boei hoedbuds. Zagrlijne se privuci, da mi suzu ne vide. Prvi poljubavs, davno zaboravljen, prvi dernek, ko zna gdje je. Zagrlijne i tiho se privuci, da mi suzu ne vide. Zomerse klanken van Halit Beslic en uh, Provi Puyubadj. En ja, ik moet het allemaal eventjes goed uitspreken natuurlijk. En uh, ja, ik heb ook nog een lekkere gouden ouwe gevonden... En, uh, van Kenny B. En als je gaat... Zij kwam uit het noorden... en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders... En soms nog meer van haar En dan zegt ze ineens gewoon Dat ze gaat Maar als je gaat Vergeet me raad niet mee te nemen maar als je gaat Waarvoor moet ik dan nog leven maar als je gaat Zeg niet je houdt niet meer van mij Zeg gewoon het moet zo zijn Dat je gaat zij houdt van binnen, ik van buiten. En zij van fictie, ik van feiten. En fouten komen van ons beiden. Maar voor niks wil ik haar laten gaan. En zij snapt niet dat er niets meer is dan zij. Voor mij. En als ze gaat, is alles gewoon voorbij. Voor mij. Zij zegt niet wat ik wil horen. En ik wil praten. Maar ze wil geen woorden En tijd voor mijn daden heeft ze niet meer Ze geeft het op, zijn we dan verloren En ik ben tot alles en zoveel meer in staat Voor haar Toch zegt ze, het is beter dat ze gaat Maar als je gaat Vergeet me hart niet mee te nemen als je, gaat, als je gaat Waarvoor moet ik dan nog leven als je gaat Zack, need your heart, need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 ik wil nog zo persoonlijk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 En just the way you are. Bij deze ga ik alvast uh, ja, afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, graag tot volgende week. Met Dit was weer de twee uurtjes en entertainment for you. En ik hoop dat u genoten hebt van de muziek. Dit is Jannis en uh, ik heb te veel van jou gehouden. Ik zou zeggen tot, tot, tot, tot, tot, tot volgende week. Groetjes, bye!